Ja, Helle Gates, je hebt uh, meegedaan uh, aan uh, Wie wordt Maria. Je bent hier op de première van Deborah de Ridder, uh, haar eerste uh, hoofdrol in de Sound of Music. Wat heb je ervan gevonden? Ik vond het fantastisch, echt waar. Deborah heeft dat geweldig gedaan. Kordaat en heel speels in het begin. En dan warm en, en een, een echt volwassen vrouw op het einde. En ik heb er super van genoten. Zoals de Super Maria. Ja. Wat vind je nu het, het meest interessante nummer vocaal in deze Sound of Music? Het zit vol met interessante nummers eigenlijk, vind ik. Zeker om te zingen. Goh, ik denk mijn favoriet blijft toch. En ik denk dat dat qua techniek ook wel uitdagend is. De, de Geitenhoeder, daar het uh, jodel nummer. En natuurlijk, dat is voor Maria dan. En, en voor de rest, ja, Anneke Laurens haar solo. Hè. Climb every mountain, dat is arts moeilijk en ze heeft dat fantastisch gedaan. Ja. Je hebt natuurlijk ook de kinderen, dat is altijd een, een vraag van hoe gaan die het doen. Uh, wat vond je daarvan? Ik vond het ook heel erg leuk. Ik had misschien in moment het idee van, ze hadden nog meer kunnen repeteren, dus hadden ze er nog meer kunnen uithalen ofzo. Maar dat is absoluut geen verwijt, want ik vind dat ze het schitterend gedaan hebben. En uh, heel vertederend en uh, echt chapeau. Je hebt eigenlijk nog een, een verhaal in het verhaal, dat is dat van Liesel en Rolf. Ja, dat is een beetje raar omdat ik, drie, uh, nee, drie jaar geleden, niet, veertien jaar geleden heb ik zelf Lisa gespeeld, dus ik zag dat allemaal terug flitsen voor mijn ogen. Ik vind het, het is gewoon heel schattig, dat brengt iets romantisch nog extra en uh, ja, dat, dat, dat is gewoon het, het, het lieven in het stuk. Hè. Deborah heeft altijd die rol willen spelen, maar het is er nooit van gekomen. Kan je dat begrijpen? Ja, zeker. Oh, als klein meisje dan keken we naar The Sound of Music met Kerstmis, hè. elk jaar was hij op tv. En ik, de weken nadien dan sprong ik op het park altijd van bank naar bank, want in, op, in de film springt ze zo in dat prieeltje rond. Ik speelde dat weken na, dus dat was voor mij ook echt een rol dat ik absoluut moest gespeeld hebben, dus ik begrijp dat heel goed. De volgende productie die er voor jou staat aan te komen, dat is Jeanne. Binnenkort ga je daar repetities voor doen. Wat verwacht je daar? Dat gaat iets kleiner worden dan de vorige producties? Ja, maar ik heb er ongelooflijk veel zin in. Want ik wil al een paar jaar heel graag echt terug naar die, naar die kleine dingen. Want ik zeg echt terug, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik, ik kom van musicals, grote musicals meestal, met veel techniek en prachtige kostuums. En ik ben heel blij dat ik nu iets kan doen met negen mensen op een scène en dat is alles. En dat vind ik zalig. Dat wordt uh, uh, niet gemakkelijk. We gaan echt moeten graven, maar daar kijk ik juist naar uit. Ik heb er heel veel zin in. Oké, okay, dankjewel alle geest. Tot dan bij je de première. Dankjewel. Tot ziens.